Uur. Renate Kok met het NOS-journaal. Zeker twee verpleeghuizen moeten opnieuw dicht vanwege nieuwe coronabesmettingen onder bewoners. Het gaat onder meer om een verpleeghuis in Maasluis. Daar bleken zes bewoners besmet en die zijn inmiddels overgeplaatst naar een andere locatie. Volgens Actis, de brancheorganisatie voor zorginstellingen, zijn er ook verpleeghuizen die door nieuwe besmettingen alleen enkele afdelingen hebben moeten sluiten. Hoeveel dat er zijn weet Actis niet. De branche gaat nu uit van minder dan tien. Er komt een uitzondering op de regel om anderhalve meter afstand te houden voor alle jongeren tot 18 jaar. Wel moeten ze op anderhalve meter van de leraar en andere volwassenen blijven. De kans op besmetting is voor jongeren veel kleiner, zei premier Rutte vanavond tijdens de persconferentie over de versoepelingen van de maatregelen in de coronacrisis. Verder komen er ook uitzonderingen op de anderhalve meter maatregel voor sporters, acteurs en andere contactberoepen. Het loslaten van een bovengrens aan het aantal gasten in de horeca is voor grote hotels en restaurants een verbetering, maar levert kleine zaken eigenlijk weinig op. Dat zegt de Koninklijke Horeca Nederland in reactie op de versoepelde coronamaatregelen. Door de anderhalve meter maatregel kunnen kleinere horecazaken nog steeds weinig bezoekers ontvangen, volgens de branche en daardoor nu veel zaken niet rendabel. In alle afdelingen van het betaald voetbal kunnen vanaf september weer wedstrijden worden gespeeld met publiek. Supporters moeten wel zowel binnen als buiten het voetbalstadion anderhalve meter afstand houden. Daarnaast zijn spreekkoren en gezang in de stadions taboe vanwege het risico op verspreiding van het coronavirus. En 22 kunstrijders en zes coaches van de KNSB-selectie zijn in quarantaine gegaan omdat een van de rijders besmet is met het coronavirus. De Nederlandse selectie stond afgelopen weekend nog op het ijs in België. De Schaatsbond maakt de naam van de besmette rijder uit privacyoverweging niet bekend. De KNSB wil alleen kwijt dat ze het goed maakt. Het weer het is nog lang warm, maar vannacht daalt de temperatuur dan tot een graad of 16. Morgen opnieuw een zonnige dag, maximaal 30 graden. Vrijdag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Of je nu alleen bent, of juist samen. Door het coronavirus is het begrijpelijk als je je somber, gespannen of misschien zelfs angstig voelt. Het helpt om pauze te nemen. Van je werk...